Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. In Tubbergen in Twente is een ongeluk gebeurd tijdens een carnavalsoptocht. Een deel van een praalwagen viel om en kwam in het publiek terecht. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt. Na het ongeluk werd de optocht met verlichte praalwagens in Tubbergen hervat. Rusland beschuldigt Nederland ervan de uitslag van het referendum op 6 april te beïnvloeden. Dat referendum gaat over het associatieverdrag met Oekraïne. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken probeert de Nederlandse regering de opkomst laag te houden, zodat de uitkomst ongeldig is. De Russen wijzen erop dat er veel minder stemhokjes zijn dan bij normale verkiezingen. Ook zou de regering mensen wijsmaken dat Rusland zich met het referendum bemoeit. Een Russische woordvoerder noemt dat totaal paranoïde. In Colombia zijn drie patiënten met het Zika-virus overleden. Volgens het Nationale Gezondheidsinstituut bewijzen de gevallen dat Zika dodelijk kan zijn. De drie slachtoffers hadden na hun besmetting met Zika de spierziekte Guillain-Barré opgelopen, die hun fataal werd. De wetenschap onderzoekt al langer of er een relatie is tussen Guillain-Barré en Zika. De Zika-uitbraak stelt wetenschappers al enige tijd voor raadsels. Het verband met misvormde baby's is nog niet bewezen. Een Italiaanse acteur is op het toneel overleden tijdens een opknopingsscène. Hij speelde in een experimenteel theaterstuk in Pisa, waarin hij een touw om zijn nek kreeg. Zijn hoofd was bedekt, maar een toeschouwer zag hem trillen en waarschuwde dat het misging. De acteur werd uit de strop gehaald, maar was al in coma. In het ziekenhuis werd hij hersendood verklaard. De Italiaanse politie verdenkt vier mensen ervan dat ze de veiligheidsregels hebben overtreden. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. minimaal rond 7 graden. Morgen veel bewolking. Alleen in het zuiden mogelijk wat zon. En het blijft vrijwel overal droog. Het wordt dan ongeveer 10 graden. Een zondag en maandag buien en veel wind. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. zie het. Zie het in de house. Mijn naam is DJ JK. Ik bent weer aangeschoven voor twee uur lang. De allerlekkerste dance op de radio. Ja, wat hebben we vanavond voor je nou, we trapten al met Jack Quinn met Give It Up. Nieuwe release op uh, Mixmash een Sublabel van Mixmash. Ofwel het label van Layback Look. En daarna hoorde je deze nieuwe plaat van Baker Matt en Goldfish met Games Continued. Ja, twee uur lang zie je. het. Keihard voor je kiezen, keihard op je radio. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, de nodige nieuwtjes zijn weer binnengekomen. En ja, ik lepel ze straks eventjes uh, zo voor je op. Natuurlijk gaan we ook weer eens even kijken wat staat er in de charts. Waar kun jij op losgaan? En ja, wat heb je al een keertje bij mij gehoord? Ik zeg, gewoon hier lekker aanhouden. Natuurlijk heel veel hete nieuwtjes uh, dus. En over gesproken, hij is er ook weer een tweede uur. The one and only DJ Dion Sydney. Alle hete tracks gewoon keihard in een knallende mix die bovendien na afloop ook nog eens een keertje gewoon via hem kunt downloaden. Oeh, kun je lekker nagenieten in de auto of waar dan ook. En ja, ik zei het al, nieuwe muziek. Marco Cruz is er zo eentje met zijn track glorious. Is het van een uh, platen uh, dubbel EP? En ik vind hem lekker. Hij is wat dieper, maar daar kunnen jullie vast wel handelen. Hier heb je Marco Cruz met glorious. In een hele fijne remix. En daarvoor, uh, nieuwe muziek van Marcus Cruz met Glorious. Binnenkort komt hij uit op Insert Coin. Maar ja, natuurlijk hoor je ze wij zien het als eerste. Dat scheelt weer uh, eventjes uh, wat je uit moet zoeken. Dan gaan we maar eens keihard doorknallen naar de nieuwtjes. En nieuw dat het is. Flying Dutch! Helaas heb ik slecht nieuws dan gelijk ook voor je. Want binnen zes uur is alweer de tweede editie van de Flying Dutch volledig uitverkocht. Maar liefst 100.000 enthousiaste fans hebben een kaartje bemachtigd voor het grootste Open Air Dance Festival van Nederland. De kaartverkoop voor de Flying Dutch begon om 12 uur op 4 juni. Komen 10 van de beste Nederlandse DJs ter wereld samen om met helikopters naar drie verschillende locaties te vliegen: het Olympisch Stadion in Amsterdam, het E3-strand in Eersel bij Eindhoven en Ahoy buiten in Rotterdam. Ja, na het grote succes van vorig jaar, werd afgelopen week, week de tweede editie van de Flying Dutch aangekondigd. En ja, de belangstelling voor het festival was na de aankondiging van de line-up erg groot. Tienduizenden fans schreven zich in voor de pre-sale om een ticket te kunnen bemachtigen. En ja, toen de reguliere kaartverkoop vanmiddag om 12 uur van start ging, vlogen de kaarten de deur uit. Ja, dit jaar strijken Afrojack, Jack, Armin van Buren, Firebeat, Hardwell, Martin Garrix, Nicky Romero, Oliver Helden, Showtech, Chesto en WNW nu weer in de drie steden. De DJ's Firebeats, Marty Garrix en Chesto zijn voor het eerst op The Flying Dutch te zien. En ja, deze line-up is uniek voor een Nederlands festival. Nog nooit eerder hebben deze DJ's samen op één festival opgetreden in Nederland. Ja, wil je meer informatie? www.theflyingdutch.com. Ja, misschien komen er nog kaartjes terug. Dat heb je ook altijd bij Sensation. Uh, van verkeerde boekingen met creditcardafschrijvingen, noem het maar op. Dus Misschien heb je een mazzel of anders uh, op ticketsweb. Want ja, zaterdag uh, 4 juni. Het duurt nog even. En ik zeg ja, het is een leuk evenement. En heel commercieel natuurlijk. Dus er gaan vast nog wel kaartjes voor de hoofdprijs uh, te koop aangeboden. Zorg dat je wel dat je legale kaartjes hebt. Want ja, het is zo jammer als je een hoop geld betaalt. En dat je dan misgrijft. Ja, over Nederlandse DJ's gesproken. Compleet wat anders. DJ Raimundo hij heeft een hele fijne... Mashup gemaakt... ...of een boeklek, ja... ...het is maar net hoe je het noemen wil... ...en ja, zie je het, uh, die draait er gewoon natuurlijk... ...want wij vinden hem ontzettend lekker... ...de Sun Club... ...in een nieuwe 2016 versie... ...bij DJ Raymundo... ...tot aan 11 uur... ...de heetste beats... ...en straks vanaf 10 uur... ...ja ja... ...daar is hij dan, de one and only... ...DJ Dion Sydney. ...nu eerst... DJ Raymundo's Bootleg van de Sun Club. Mocht je hem ook willen hebben, word dan even vriendjes met DJ Raymundo op Facebook. En dan kun je hem daar gewoon ook lekker luisteren. Tot zover deze bootleg. En gaan we van de ene bootleg naar de andere bootleg. Pump Up The Mosquito, oftewel DBN en je kent wel Pump Up The Jam. Ik vind hem lekker, ik vind hem hard. En daarom komt hier op jouw 106.9, 104.5. Ja. That's where the party's more okay, party people in the house. Holy fuck, wat een goede plaat. Nieuwe muziek van Sander van Doorn. En Cuba Libre. Hij komt pas 15 februari uit. Dus je moet nog eventjes wachten op Doorn Records en Spinning Records. En ik zeg ook al, oh, wat een heerlijke plaat. Wat een mix. Het origineel herken je natuurlijk van Monica Cruise wat erin zat. En deze Cuba Libre, ja, dat is gewoon een dikke 2016 knaller. Je gaat hem vaker horen, want ik ben er nu al verliefd op. Oh, ik, ik, ik ben er gewoon helemaal van ondersteboven. Waar ik ook ondersteboven van ben, dat is de show van Armin van Buren in de Ziggo Dome. Ja, Armin van Buren start zijn nieuwe wereldtournee Armin Only Embrace op 6 en 7 mei 2016 in de Ziggo Dome in Amsterdam. Naast de DJ gaan ook Kensington, Mr. Profs, Erik Vloeimans en Simo Frankel mee op tour. Met deze opvallende samenstelling van artiesten omarmt ...van Buren verschillende muziekstijlen in een live entertainment... ...en een dance concert in één. De kaartverkoop voor deze eerste twee shows start op 13 februari 2016... ...om 11 uur sharp via arminonly.com. Ja, de vorige shows waren binnen drie kwartier uitverkocht. En ja, de verwachting is dat deze shows ook snel uitverkopen. Na nou, succes van de vorige tour waar Van Buren als eerste DJ ter wereld... ...theater en entertainment invloeden met elkaar combineren... ...gaat hij hierin nog een stap verder... Jawel, in zijn nieuwe wereldtournee ligt de nadruk op uiteenlopende muzikale stromingen... die centraal staan op zijn nieuwe album Embrace. Hierop staan onder meer samenwerking met Kensington, Mr. Props en Erik Vloeimans. Ja, deze artiesten, de verschillende muziekstijlen en de muziek van Armin... komen samen in een live entertainment danceconcert tijdens Armin Only Embrace. Ja, Van Buren wil met zijn nieuwe tour alle verwachtingen overtreffen... en heeft de ambitie om verschillende werelden samen te laten komen. Op mijn album Embrace en tijdens mijn nieuwe wereldtournee... probeer ik de wereld van muziek samen te vatten. Als DJ wil ik mensen met elkaar verbinden, inspireren en laten zien dat niets onmogelijk is. Dit is ook de manier zoals ik in het leven wil staan. Met overarmen genieten van alles wat anders is... en elke dag verrast worden door het onbekende. In deze wereld wil ik iedereen neem, meenemen. En dat gaat dan ook gebeuren in de grootste tour die ik ooit heb gedaan. Al dus Armin Only. Ja, Ar Armin Only Embrace is een vier uur durende avondbeleving... waarbij alles uh, verbonden wordt door live optredens, acts, visual, special effects... en bovenal door Armin van Buuren hemzelf. De Ziggo Dome wordt deze avond omgetoverd in een concertopstelling... waardoor Armin letterlijk wordt omarmd. Wat nog eens een extra dimensie geeft aan de show... Hiermee laat de DJ samen met zijn team de wereld kennis maken... met een next-level beleving. En dit is uniek in de dancing. Dus ga er vast voor zitten. De kaartverkoop start op 13 februari, 11 uur sharp. Arminonly.com. Zet hem in je agenda en dan de kaartprijzen. De kaarten voor de vloer zijn 65 euro, exclusief service fee. Wil je VIP? Dat kan natuurlijk ook. Dan ben je 95 euro kwijt. Zeg je, ik wil een eerste rang... Eerste ring, dan ben je 60 euro. En de tweede ring is 50 euro. Exclusief service fee natuurlijk. Tot zover dit nieuwtje. Wil je meer informatie? Ga dan gewoon naar de site van www.armandonly.com Tot zover deze nieuwtjes. Ga door met een uh, lekkere plaat van Sunburn. En John Frank en Dr. Fresh. De nieuwe order. Ik zeg 106.9, 104.5. En natuurlijk via ons digitale televisiekanaal. Leuk dat je erbij bent. Straks nog een plaatje speciaal voor Jonas. Hij is gisteren 18 jaar geworden. En dat mag natuurlijk gevierd worden. Nu eerst de nieuwe the new order. the rest of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 ...natuurlijk al te horen bij jou, CFM Zandvoort. Zie het in de house? En laten we zo eens eventjes een kijkje gaan nemen. Ooh, yeah, yeah. Ja, dat vind je wel lekker in de beatport charts, Want wat staat er deze week in de welbekende top 10? Nou, we nemen eventjes een kijkje. En op nummer 1 vinden we daar... ...I Cat Deep, featuring Roland... ...Late Night Tough Guy... ...van het label Cat Fiscal Music... Hij stond er vorige week ook in. En hij is flink gestegen. Op twee vinden we daar. Take It Easy van Sony Fodera en Medjo. Uitgekomen met uit Strictly Rhythm. Altijd kwalitatief erg goed. Ja, vorige week hoorde je me in de show. Ecuador van Sesh en Olly James... Dat is een feestje. Ik denk dat het goed gaat doen, uh, ook tijdens carnaval. Uitgekomen natuurlijk op Spinning Records. Ja, halverwege. Althans, bijna halverwege de top 10 vinden we daar. Op nummer 4. De track Hollywood van Apo Jack in Hartville. Ik vind het zelf helaas niks, dus we gaan gauw door naar de nummer 5. Morning Dew van Norah Pure op Enormous Tunes. Een ontzettende lekkere chillplaat... Bedenk een lekker lentezonnetje. Of dat je zit op een strandje op Ibiza. pizza. Cocktailtje in de hand. En een fijne DJ. Ik zeg, deze is goud. Dan de nummer 6 deze week. Op deze dag vinden we Cold Member met me en mijn toothbrush. Of No Definition Recordings. En van Nederlandse wortel Bodem vinden we daar zo. Oliver, Heldens Wading. Samen met Jesto natuurlijk. Of Hell Deep Records. Iets gezakt is ten opzichte van vorige week vrijdag. Vinden we daar op de nummer 8: Rinse and receipt. Repeat: Preaching Halo. Dat was nog wel een van mijn favorieten van de laatste tijd. Uitgekomen op Right on Time. En dan vinden we op nummer 9 plaat. Die maar blijft plak in de top 10. Pomp op de Jam van Kinu Silva. Op SPRS Recording. En dan nog, op plek nummer 10, nieuw binnengekomen... ...vinden we daar... 'Give me song van... Niemand minder dan Ben Le Grand en Merck from ...op Dark Light Recordings. En dan zeg je... ...oeh, je draait elke week een plaat uit de top 10. Helaas. Dat gaan we deze week gewoon niet doen, want... Ja, ik mis er toch gewoon een plaat in die er zeker in had moeten staan. The Magician! Met de plaat Together in de Steve Lucas-Steve Remix. Misschien staat hij er de volgende week in en anders. Kom op jongens, kopen, downloaden die handel, want hij is zo lekker. En daarom draaien we deze week The Magician! There ain't no other I was cold through the fire, but you never let the burning stop. The fear in your eyes from forth and deeper, wear your disguise to cover up. Roll of the dice, put us together, we're together now, we're together now. now, now, now, now. Thank you